dan wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Marielle Hageman met het NOS-journaal. Bij een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn verschillende autobommen afgegaan. Over het aantal slachtoffers is verwarring. Sommige bronnen spreken van zes doden, andere van elf. De bommen gingen af bij het jazeera Hotel in de buurt van het vliegveld. Dat hotel wordt veel gebruikt door buitenlanders en regeringsfunctionarissen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslagen zit. Mogelijk is het de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab... die in Somalië geregeld aanslagen pleegt bij regeringsgebouwen... en plaatsen waar veel buitenlanders komen. De Israëlische oud-premier Ariel Sharon ligt op sterven, melden media in Israël. Sharon's toestand is sterk verslechterd. Zijn organen zouden het langzaam opgeven. De oud-premier, die nu 85 is, ligt al bijna acht jaar in coma. Op 4 januari 2006 werd hij getroffen door een zware hersenbloeding... waarna hij nooit meer bij bewustzijn kwam. De familie is bij Sharon in het ziekenhuis in Tel Aviv. In het museum in de Zuid-Egyptische stad Aswan zijn bijna 100 kunstvoorwerpen verdwenen. Sommige daarvan dateren uit de tijd van de farao's. Het zijn voornamelijk kleine beelden en kralenkettingen die uit een opslagruimte zijn weggehaald. De afgelopen jaren hebben veel musea in Egypte te maken gekregen met diefstallen van kunstvoorwerpen. De autoriteiten houden er rekening mee dat de diefstal is gepleegd door iemand die in het museum werkt. De acteur die Uncle Phil speelde in de populaire Amerikaanse comedyserie The Fresh Prince of Bel-Air is overleden. De 65-jarige James Avery had pas geleden een hartoperatie ondergaan en zou aan de complicaties daarvan zijn gestorven. Avery speelde in veel Amerikaanse tv-series, onder meer in Grey's Anatomy, The Closer en L.A. Law.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio... Aflevering 956. Mijn naam is Benno Veugen. En ik ga deze twee uur muziek hier op ZFM Zandvoort voor jullie verzorgen. We beginnen weer met een nieuwe cd. Music for Moving and Still Meditation. Gugnaamd Elixir. van mevrouw Yang Ying. In plaats van Ying Yang. Yang Ying. En zij, ja, zij doet de aftrap. Nou, veel luisterplezier. Peaceful Radio. EU. Thank mm -hmm. you. Suena mi guitarra, suena mi guitarra Acompañando el peido de mi voz Suena mi guitarra, suena mi guitarra A poco gran sentimiento Lo hacemos de corazón Y para que escuchen todo Canto het klinkt als een gitaar, Suena mi guitarra, suena mi guitarra. klinkt como suena, como suena, acompañando el de mi voz. Suena mi guitarra, suena mi guitarra. Envidia por su talento, envidia por su talento, Al precioso que el vàng, y gran alegría, suena mi guitarra, suena mi guitarra, va yo bonito acompañando el queío de mi voz, suena mi guitarra, suena mi guitarra. Cañando el hijo de mi voz, suena mi guitarra, suena mi guitarra. Fue granajino, bueno y prudente, y lo quería toda la gente. Fue granajino, bueno y prudente, y lo quería toda la gente, ay, ay, ay, ay, ay, García, eh, ay, ay, no ay, ay, ay, ay, ay ai ai kai